Twee uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het COC wil dat de discriminatie van LHBT-Iers in de grondwet expliciet verboden wordt. Dat schrijft de belangenorganisatie in een open brief in trouw. Volgens artikel 1 van de grondwet is discriminatie nu, op welke grond dan ook, niet toegestaan. Ras en godsdienst worden daarbij expliciet genoemd, maar geaardheid niet. Het COC roept de politiek op om artikel 1 anders te formuleren. Die belofte werd in het Regenboogakkoord uit 2017 al gedaan. Acht politieke partijen ondertekenden dat. Delen van Gelderland en Limburg hebben last gehad van flinke regenbuien. Op sommige plaatsen kwamen gisteravond straten onder water te staan. Aan het begin van de avond waren al tientallen meldingen binnengekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Midden... zijn ook kelders ondergelopen.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 En het weer. Een bewolkte nacht. Die bewolking houdt de komende dag aan. De dag begint met een kleine kans op buien. Smiddags wordt het vrijwel droog en laat de zon zich zien. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn type. Beslist. Mysterieus. Realist. Altijd ready. Grove humor. Slappe lach. oude hoeren. inner.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 Out of the window